Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanaf volgende week zaterdag gaan we weer een beetje terug naar het oude normaal. We zijn dan bijvoorbeeld van de anderhalve meter regel af, maakte demissionair premier Rutte net op de persconferentie bekend. Natuurlijk blijft het verstandig elkaar de ruimte te geven. En blijft anderhalve meter nog steeds ook de veilige afstand. Maar het moet straks niet meer. Kroegen en restaurants mogen vanaf volgende week zaterdag ook weer volle bak draaien. Al is daar wel een coronapas voor nodig. Dat betekent dat je op sommige plekken moet kunnen laten zien... ofwel dat je volledig gevaccineerd bent... ofwel dat je corona hebt gehad en daardoor immuun bent... Ofwel dat je minder dan 24 uur geleden negatief bent getest. In november wordt de knoop doorgehakt over een mogelijke verlenging van die coronapas. Het ging ook nog over de vaccinatieplicht. Volgens demissionair minister De Jonge komt die er niet. Al wil het kabinet wel dat zorginstellingen kunnen vastleggen welke medewerkers zijn gevaccineerd. In de zorg wordt vaak gewerkt met kwetsbare mensen. En daarom willen we die werkgevers wel de mogelijkheid bieden om vast te leggen of iemand gevaccineerd is. En dat kan bijvoorbeeld helpen bij het maken van roosters. Dat wordt geen plicht... Maar kan gebruikt worden als dat behulpzaam is en alleen in de zorg. Ja, medewerkers mogen wel weigeren om te zeggen of ze zijn gevaccineerd. Ander nieuws dan. Vanaf dit moment geldt in de wijk Veldhuizen in Ede een noodbevel. De gemeente hoopt dat de rust terugkeert in die wijk. Vannacht gingen er twintig auto's in vlammen op. Deze buurtbewoner kan er niet bij. Dat is wat verwoorden eigenlijk. Het is, het is gewoon heel naar dat mensen dit doen. Uh, ja, is, dan, dan ben je niet goed aan het nadenken. Lijkt me. En uh, ja, dat is schokkend. De gemeente zorgt ook voor meer cameratoezicht in de wijk. Er is nog niemand voor die autobranden opgepakt. En De man die verdacht wordt van het doodsteken van zijn ex vorige week in Den Bosch... was een meester op een middelbare school in Amsterdam. De school heeft de ouders van de leerlingen gisteren op de hoogte gesteld. Volgens AT5 reageerde zij verbijsterd en verontwaardigd. En je krijgt het weer nog vanuit het zuiden steeds meer regen en onweersbuien. Het kan ook flink gaan plensen vanavond. Ook morgen kan er een bui vallen. Het is ook wat minder warm dan vandaag. 19 tot 22 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Knopen de nieuwe Meer en Schiphol staat 5 kilometer verder door een kapotte auto. Er zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort een de zomerhit. Dit is de zomer van ZFM met nu de herhaling van ZFM Jazz. Goedemorgen, luisteraars. Welkom bij weer een uitzending van ZFM Jazz, het programma dat al decennia lang Zandvoort op de kaart zet. Mijn naam is Edward Rauhorst. A warm welcome also to all our listeners around the world. My name is uh, Edward Rauhorst. Raulhorst. Wat gaan we vandaag doen? Ik doe een greep uit de nieuwe albums. Albums uitgekomen in het jaar 2021. Vaak niet onder de makkelijkste omstandigheden opgenomen natuurlijk. Daar zal ik het verder niet over hebben. We gaan gewoon genieten van music for the soul. Ik begon met Fabian Marie en de Vintage Orchestra. En ben je op zoek naar jazz uit Frankrijk. Verankerd in de traditie. Geef dan eens de kans aan deze Franse trompetist, componist en orkestleider Fabian Marie en zijn Vintage Orchestra... met het nummertje 402 van het album Too Short. Welkom bij ZFM Jazz. Ja, ik doe dus een greep uit nieuwe albums uitgekomen dit jaar. In het eerste uur een beetje meer in de mainstream jazz. In het tweede uur uh, de slipstream van de jazz, zeg maar. Wat uh, funky dingen. Ook nog uh, de concertagenda. En natuurlijk het vaste item, de top 2021 cover-up. Jazzy covers van nummers uit de top 2000. Twee weken geleden, geloof ik, kwam bij uh, ZFM Jazz... Uh, Antonio Carlos Jobim voorbij. Wie kent hem niet? De man achter, de componist achter de welbekende uh, Bossa Nova-songs, zoals The Girl from Ipanema en Desafinado. Uh, zijn vriend, de uh, pianist en componist Antonio Aldolfo, brengt een uh, formidaal eerbetoon met zijn album Jobim Forever. En daar hoorde je net een nummer van uh, van het orkest, van die Antonio. <coughs> Altovo, Aqua de Weber heette dat nummer. Geweldige album, echt een aanrader. Who can say what love is, does it start in the mind or the heart? When I hear discussions on what love is Everybody speaks a different part Love is funny or it's sad Love is quiet So good So uh -huh. would be Diego Rivera, de sopraan en tenor uh, saxofonist met de Mexicaanse roots, is inmiddels een uh, gearriveerde muzikant in Amerikaanse jazz. Die naar uh, gewerkt hebben met grootheden als Christian McBride, zanger Kurt Elling en ook uh, de Jimmy Dorsey Orchestra. En hij komt zo om de twee drie jaar met een eigen uh, album af, uh, uit um, telkens gevuld met hele soulvolle, spirituele eigen composities en een enkele covers zoals deze... van uh, Stevie Wonder, The Secret Life of Plants... van zijn album Indigenous. En, en uh, vorige week kwam bij uh, Jeroen ook uh, de legendarische jazz Sarah Vaughan voorbij. Nou, je hoorde voor die Diego Rivera... de pas 21-jarige vocaliste Samara Joy... die dus perfect past in die klassieke vocale jazz-traditie... Tijdloze pure jazz uh, en vertolkingen van nummers uit de Great Americans Songbook. Directe eenvoud ja, van een heel, heel hoog niveau. All I heard was music from the start Can't hide it Listening to the drum beat in my heart Can't deny it Had me searching high and low For melodies and rhymes aglow I found Gershwin for my soul And it's music for your soul now i know what ira meant when he said romancing that love is here to stay my dear and we just keep on dancing all my hopes and dreams unfold sweet lyrics make my spirit whole i need Gershwin for my soul And it's music for your soul Gershwin for my soul Music for your soul Fascinating rhythm It's wonderful Long ago and far away Isn't it a pity Shall we dance How long has this been going on So... Zet hit, hit jazz, jazz, jazz. jazz. Hij heet Rock. Hij zingt jazz. Elijah, Rock, wel te verstaan. Zanger, acteur en danser. En hij heeft de fakkel overgenomen van legendarische crooners als Billy Eckstein en Johnny Hartman en uh, Lou Rolls... met zijn album Matters of the Heart. Music for the Soul. Een plaat voor de rustige uurtjes. Vol warme vocalen, Gershwin, voor my soul. Alt-saxofonist Vincent Herring raakte in 2020 besmet met het uh, coronavirus. Werd behoorlijk uh, ziek daarvan en hield er uh, uh, reumatoïde artritis aan over. Maar het heeft hem uh, uh, niet van uh, weerhouden om een geweldig nieuw album uit te brengen. Vol positieve, hartstochtelijke songs die de luisteraar keihard uh, raken. Een uh, absolute aanrader deze plaat. Een van de beste jazzplaten tot nu toe, <coughs> volgens mij. Uh, het album heet Preaching. De Choir. En uh, er spelen op mee. Uh, Cyrus Chestnut op piano. Uh, Shu, Yasushi Nakamura op uh, bas. En uh, Jonathan Blake op drums. Echt een uh, heel heel heel fraai album. pianist Alex Conde herinterpreteert op zijn album Descarga voor Bud. Bud, Powell. De nummers van Bud Powell herinterpreteert, herinterpreteert hij dus, uh, net hoorde je, Whale. Voor de liefhebbers van Bud Powell, hij kwam uh, vorige week ook ter sprake volgens mij, die bebop-pionier, is dit album van die Alex Conde een absolute must volgens mij. Uh, niet een obligate cover van Powell's uh, songs, maar een uh, frisse nieuw kijk... Door uh, ja, die songs te verbinden met uh, Flamengo, Calypso, Caribbean grooves. Uh, je hoorde net ook die steelpan, uh, dat spel synchroon lopen met de piano van Conde. Prachtplaat. Earth, what fruit it bears, this bitter earth. My life is like the dust Ooh, that hides. to die ons in het uh, hart weet raken, Veronica Swift. Ik uh, draai daar vorig jaar ja, zo zomer al eens. <tacht> Intussen ligt er een nieuw album... gevuld met uh, songs uit uh, ook die American Songbook, musicals en zelfs uh, popmuziek. Alles bijeengesmeed tot een uh, uiterst coherent en uh, frisklinkend geheel. Geworteld in die traditie, maar toch uh, volledig van deze tijd. Het is een fenomenaal album, ook uh, uitgebracht op vinyl. Dus voor de vinyl ik zou zeggen ren naar de winkel, een uh, meeslepende plaat. En, en vooraf gegaan, uh, werd ze door Theus uh, Nobel. Uh, twee weken geleden men, kwam hij al aan bod met zijn album Saudade... uit 2019, het eerbetoon van de Nederlandse trompetist... aan, uh, aan die eerder genoemde Antonio Jobim. Maar sinds enkele maanden ligt hij een vervolg op... Dit keer ter ere van de Braziliaanse singer-songwriter Ivan Lins... die inmiddels uh, 75 jaar... Is en het uh, album heet, moet ik even kijken. Uh, Tanto Amor, Thijs Nobel. Thijs Nobel, moet ik zeggen. Je hoorde de tune van. Concertagenda's. Ja, er zijn weer wat concerten mogelijk. Ik doe een greep uit wat concerten hier in de regio. Vanmiddag natuurlijk, in de krocht om half drie, de West Coast Big Band. Ik weet eerlijk gezegd niet of er nog kaarten verkrijgbaar zijn. Wellicht niet. Wellicht is het al uitverkocht. Um, Tineke Posma. Volgende week in Amsterdam, Bimhuis, op zaterdag 18 september half negen. Uh, de dag daarna, die Theus Noble Liberty Group uh, in Amsterdam, Bimhuis... ook om half negen, zondag 19 september. Uh, ik zie in Café Duiker in Hoofddorp... Lucas van Merwijk en Ilja Rijngoud op donderdag 23 september om half negen... Uh, Jazzclub Perdido in Hillegom. Saskia Laro en haar echtgenoot Warren Bird. Het Jazz Quartet uh, 25 september. Zaterdag 25 september in Alkmaar. Uh, op 27 september zie ik maandag Gideon, uh, Gideon Tasla... de tenoorzaaksfinist uh, en zijn kwartet... met een tribute aan Wayne Shorter in Theater de Vest. En uh, tenslotte nog op 1 oktober... Carmen Gomez sings Ray Charles in Heemsteden in de Oude Kerk. In Heemsteden op... 1 oktober. Dus dat zijn dus wat uh, uh, concertjes die gelukkig weer mogelijk zijn. Uh, ik zei net, uh, de West Coast Big Band, die hebben vaak uh, in hun repertoire nummers van Terry Gibbs. Uh, Terry Gibbs is inmiddels 96 jaar oud, de vibrafonist, maar zijn zoon is een, uh, ja, toch ook een behoorlijk vermaande drummer en die heeft een uh, album uitgebracht met een aantal trio's. Beroemde muzikanten heeft hij daar bijgehaald. Waaronder Christian McBride, uh, Chick Corea, uh, uh, Patricia Russen, Ja, noem maar op. Van allerlei uh, giganten. Uh, en um, op dat album uh, worden nummers gespeeld uh, die geschreven zijn uh, door zijn vader. Dus Songs from My Father. Maar er staat één nummer op dat is speciaal geschreven door Chick Corea. Tango voor Terry. En dat was eigenlijk het laatste wapenfeit van Chick Corea. Niet zoveel later kwam hij helaas te overlijden, de beroemde pianist. En hier ga je naar luisteren. Carrie Gibbs' Treasure Dream, Treasure Dream Trios. Carrie Gibbs op drums en Chick Corea op piano. Harry Gibbs, drums, Chick Corea, piano en Ron Carter op bas van het uh, fenomenale album Songs from My Father. Ja, we zitten bijna tegen het einde van het eerste uur. Uh, ik ga eruit met de klanken van uh, uh, Gideon Tazela, die noemde ik net al. I get along uh, without you very well. Nee, dat uh, zeker niet. Blijf bij ZFM, ook het tweede uur. Geweldige muziek. Don't go away, stay with ZFM Jazz from Zandvoort. Groovetown. Ian Cleaver, maïsto... Gideon Tazela bedoelde ik. De saxofonist. Tot zo.